4 Uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merkel is tevreden over het akkoord over de Griekse schuldencrisis. Volgens haar hebben de eurolanden laten zien dat ze in moeilijke tijden kunnen doen wat nodig is. De landen stellen 109 miljard euro beschikbaar. Een deel van het geld komt van de banken en andere financiële instellingen. Zij staan garant voor 37 miljard euro. Merkel benadrukte dat andere landen met problemen niet zomaar op hulp van de banken hoeven te rekenen.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 De opname moet wel worden opgeborgen en mag alleen worden gebruikt... in het proces van de andere ter dood veroordeelden. ADO Den Haag heeft de derde ronde bereikt van de Europa League. De ploeg van coach Steijn won thuis met 2-0 van de Litouwse club FK Taurus. De doelpunten werden gescoord door Torenstra en Sherry. In Litouwen had ADO al met 3-2 gewonnen. De tegenstander in de volgende ronde is Omonia Nicosia uit Cyprus. Het weer op de meeste plaats droog, minima tussen 10 en 13 graden... Overdag veel bewolking, in het binnenland wat buien... en dan wordt het 18 à 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Als je dan graag wilt mailen, dan uh, moet je dat dus doen via www. Oh nee, nee maar niet www. Dan moet je dat doen via NachtsusterapaastaartjeOmroepMax.nl. En de verwarring met dat uh, net, die komt van de chat. Want als je wilt chatten, dan moet je dat vooral even doen via www.nachtzuster.net. Zo, dan hoop ik dat het iedereen duidelijk is. Maar het handigste is om altijd even te bellen. 0800 1121. En het kan zijn dat we even in gesprek zijn, maar dan Echt, proberen we zo snel mogelijk ook jouw telefoontje op te nemen... zodat je ook op de radio kunt komen met je vraag of misschien een antwoord. Eens even kijken welke vragen we nog open hebben staan. Want uh, daar draait het natuurlijk allemaal om. Antwoorden krijgen op de vragen. En ik hoop van harte dat er iemand is met verstand van paarden. Want die vraag van Marieke, de allereerste vraag van deze uitzending... dus al twee uur oud, die staat nog open. Hoe krijg je een paard zover dat hij pasjes leert maken? Of dat hij doet in ieder geval wat je wil? Dat hij doet. Hoe werkt dat? Hoe gaat het in zijn werk? Hoe krijg je het voor elkaar? 0800 1121. <tie> Nou, we weten inmiddels wel waarom we met onze armen zwaaien als we lopen. We weten dat goudvissen slapen. En we weten ook ongeveer hoe het komt dat onze aderen blauw zijn... terwijl er rood bloed doorheen stroomt. Als je nog weet hoe het zit met de geschiedenis van het blauwe bloed... van uh, royalty, of mensen van koninklijke bloeden... laat het even weten. 0800-1121. Rolf wilde weten waarom we met z'n allen vertrouwen op één zendmast... voor uh, de rampenzender. Ja, dat uh, antwoord is eigenlijk ook wel... Een beetje gegeven. En dan nog die ene vraag van Laura... die vergat ik net even voor te dragen. En als je het antwoord weet, bel me dan vooral even op 0800-1121. Want Laura wil heel graag weten waarom er suiker zit in vleeswaren. En is het ook altijd zo, als je vleeswaren bij de slager haalt... zit daar dan ook suiker in? En waarom dan? 0800-1121. En dit is Sugar me. I'm a go-between Too. for nothing more or less we'll do, just me and you. Honey sweet and harmony, harmony will melt away the bitter memory. It's gotta be. Was dat 0800 1121? Zeg ik gewoon nog maar weer een keer. En als je er dan niet doorheen komt en je mailt naar nachtsuster, omroepmax.nl. vermeld dan even je telefoonnummer erbij, want dan is er in ieder geval een mogelijkheid voor ons om je even terug te bellen. Um, Kees. Ja, hoi. Hoi. Hoi. Zet ja, het maar. Ik, euh, ik heb toevallig euh, een uh, oude radio gerepareerd. Ach. Want ik dacht, die neem ik mee naar de tuin. Want ik heb een, een of andere nee, CD-speler in de tuin. En daar is uh, met de laatste regen van de laatste dagen water overheen gekomen. Oh ja. En heb ik een andere radiotje gerepareerd. En ik draai aan wat knoppen. En wat krijg ik? Middengolf, uh, Nederland 1. Of wat? het? Heel veel mee. Ja, op 747. Ja, dat valt wel. Ja. Dus slechte ontvangst. <laughs> en ik druk op het knopje van de televisie. Uh, radio, ja, ik heb hier gewoon de Nederlandse kanalen. Dat ja. hoort eigenlijk niet, want je neemt gewoon zo'n apparaat mee uit Nederland. En dan uh, kun je ook gewoon de radio krijgen en dan krijg je het heel helder. Maar alleen vier seconden later... Ja, precies, maar dat geeft maar niet, want als je, je dat niet weet die, uh, valt het niet op. Dat wel liggen, dat dat tijd kost of zo. Ja. Maar, um, ja... Ja, dat nou, was er een beetje uitgelopen, anders was ik al lang in bed geweest. Eerlijk uh, waar... Ik heb uh, pas om twee uur gegeten. <laughs> maar, je, bent, ik, ik, je hebt om ik, ik twee heb uur je diner. Uh, ik over elf in de tuin. Die gingen pas weg om kwart over elf. Maar wat is die tuin van jou dan? Is dat gewoon de achtertuin of is dat zo'n uh, zo nee. kruidentuintje? In ik, de... ik, ik woon in, in een heel klein dorpje in Frankrijk waar uh, misschien twintig mensen wonen. In Frankrijk? En op, uh, hè? In Frankrijk? Ja, Zuid-Frankrijk in de, in de Gare. Ik zit nu gewoon met Frankrijk te bellen, ja? Ja. Oh, leuk. Ja. En wat voor weer is het bij jou? Uh, en nu niet? Heel goed weer. Ja? ja? Oh, ze zeiden dat het zo regen in Frankrijk, maar dat was dan waarschijnlijk ja, om maar, ons te troosten. Maar wij zitten, hebben een microklimaat. Ah, heerlijk. Een vriend van mij noemt dat de banaan. Als je de Zuidhoek, de Zuidoosthoek Zuid neemt, dan uh, als ik de weersverwachting de hier bekijk, dan uh, zie ik overal wel regen en dan hier niet. We hebben wel een paar keer wat regen gehad. En ik hoop dat er nou binnenkort door die paar buien, nou ja, ik hoop dat mijn radio in de tuin droogt, eh, maar dat er kantarellen komen. Oh ja. Ik ben dol op hanenkammer. Hanenkammer? Ja, kantarellen, Van die oranje paddenstoelen. En die noem je hanenkammer? Dat wist ik dan weer niet. Nou, vroeger noemden we dat hanenkammer. Toen ze in Nederland ook waren. Maar nu niet met meer? de hele familie gingen we dat zoeken met z'n negenen. Oh. Op de Veluwe. Wat leuk. Maar ja, nu woon ik zelf opeens helemaal in het buitenland. En ja, hier regent het niet zoveel. Maar, en in Nederland kun je ze helemaal niet meer vinden. Dan zijn ze beschermd. Maar, maar ik neem toch aan dat je, niet, zeg maar, uh, dat je niet van het een op het ander moment zonder dat je het zelf wist naar Frankrijk verhuisd bent? Nee, nee, nee. Dat was, uh... dat was... Het is allemaal heel geleidelijk gegaan. Oh, <laughs> Eerst je ene been. Zet je mee met ja. iemand uh, druiven plukken voor een paar weken. Oh. En uh, dat was in 1979. <laughs> en toen ben ik in 83 ben ik nog een keertje mm, mm, kijk ik toen. Ja, nee. Toen ben ik zelfs met de fiets gegaan in 1983. So. En toen gingen we bij en toen een kwam je in 1984, 1984 aan. Huh? Toen kwam je in 1984 aan. Nee, oh. nee, nee, nee, nee, acht dagen later. Oh. <laughs> het is ongeveer 1200 kilometer over de weg en met de fiets zal het 1300 zijn. Jeutje. Goed, maar toen. Nou goed, dan weet je dat. Ik nee, weet... en toen ben je met de fiets naar Frankrijk gegaan, maar toen woonde je er nog steeds niet? Uh, nee, nee. Toen gingen we voor een uh, andere boer gingen we wat uh, druiven lukken, een paar weken. Want die eerste boer die had een hartvallammer gekregen. Oh ja. Die wond zich altijd zo op. <laughs> een keer gingen we pesten, dan gingen we uh, expres niet opstaan en bleven gewoon in de tent liggen. Dan ging hij schelden. kokkelen, bonjour, kerkse papa Ik zei Marie van Moune. In het Frans? Nee, maar gillend van slag In de tent, we kwamen er wel uit, maar dan vijf minuten later. Maar die wond zich te veel op. Dus ja. ja, maar je lacht erom, Kees. Maar je hebt die man gewoon over het randje geduwd eigenlijk weet nee, je nee, grapjes. Nee, dat was altijd te overdreven. Nee. Oh, oké. Okay. Kom, nee, zeg, ga maar geen schuldcomplex aanpakken. Nou ja, je, je, je zegt het zelf in één zin. Je zegt, die, ma die man die wond zich te veel op, die kreeg een, kreeg een hartinfarct en wij nou, hebben niet, hem maar gepraat. wij want oh. vijf minuten later gingen we wel opstaan. Dan gingen we wel gewoon ze druiven nee, plukken naar plukken, ja. afknippen dan. En je mag inderdaad hopen dat mensen daar niet meteen een hartinfarct van krijgen als je ze een nee, beetje... Nee, nee, nee, Hij heeft ergens anders een hartinfarct van gehad. Goed. Want we gewoon over alles te veel. Op meneer Volle, ja. Paul Volle, was dat. Maar goed, de, van de ene boer naar de andere en toen. Want nu woon je. Niet, wanneer, wanneer kwam het moment dat je in Frankrijk ging wonen? Oeh, wacht even. Ik ging eerst 83 uh, in uh, 85 mm. waarschijnlijk, 84 of 85 ging ik nog een keertje. Mm. En toen kon ik niet bij die boer terecht, maar toen zouden kennissen van mij. ...die zou regelen dat ik hier in dit dorpje terechtkom bij een boer. Ja. En die man die had een huis voor, de, voor plukkers. de plukkers. Ja. En daar moesten we allemaal slapen voor zover de mensen niet uit de buurt kwamen. Mm. Het huis van de werkers. En um, intussen is dat boerenbedrijf van mijn baas van de familie... ...is gewoon gestopt. En in de loop der tijden ben ik wat vaker teruggekomen... Vanaf 1988 uh, ben ik regelmatig teruggekomen. En toen was het eigenlijk een beetje een aflopende zaak met het bedrijf. Dus langzaam maar zeker is dat een beetje afgebouwd. En toen ben ik met bijen begonnen in 1988. Heb ik hier een paar bijenvolken gekocht. O. Oh. Ik had in Nederland ook al bijen. maar Toen had ik op een gegeven moment en in Nederland en in Frankrijk bijen. Ja. En dan wist je niet meer of je de bijen nou in het Nederlands of in het Frans aan moest spreken? Nou... Ik spreek niet met de bijen. Oh. Ik zwijg als ik met de bijen werk. Maar was je dan in Nederland, was je daar ook uh, imker van beroep of was je daar nee, nog iets niet anders? van beroep. In Nederland zijn alleen maar hobbyimkers. Dus wat deed je dan in Nederland? Um, nou, wat deed ik in Nederland? Niet veel. Oh. Uh, ik was een beetje uitgerangeerd. Ik had oh. allerlei uh, baantjes gehad. En op een gegeven moment kon ik gewoon geen baantje meer krijgen. En was ik gewoon in de bijstand. Maar dan ging je naar Frankrijk en, en, en bijenvolken kopen... maar dan krijg je geen uitkering meer als je in Frankrijk met je bijen zit. Nou, Nog wel. ik ging er af en toe eventjes heen en hoopte dan... maar het was een gekke werk, dat ik hier dan net op tijd was... als er hier uh, een paar weken wat te doen was. En dan was ik gewoon binnen een paar weken weer terug. Ik okay. heb uh, uh, vanaf 88 tot, tot diep in de 90e jaren... heb ik uh, als een gek heen en weer gereden met een oude Volvo... Maar hoeveel jaar ben je nu? Ik? 59, bijna 60. Oh, en nu zit je lekker in Frankrijk... gewoon uh, in de tuin met je, cd -spelen, met je verwaterde cd-spelen... Ja, nou, ik ben nou je in bij je huis waar ik geen huur voor betaal. Nou, heerlijk. Maar hoe moet het dan als je uh, nog wat ouder wordt... en je misschien een beetje een versleten heup krijgt of iets anders? Ja, ik heb een beetje een versleten rug. Ja, wat, en wat maar... doe je dan op een gegeven moment... als het, als het nog wat... stel dat het nog iets erger wordt. Oefeningen doen. Oh, oké. Okay. Nee, dan is het oefeningen goed. Dat gaat het vanzelf over. Ik heb een hennie discount, zoals we het hier noemen. Een ja. hennie aan de rug, maar ik heb er heel weinig last van. Ik doe er veel oefeningen. Maar ik maak me een beetje zorgen over je toekomst. Hoezo? Nou, als je 79 bent... Nee, 59. Ja, dat ben je nu. Maar over een jaar of twintig ben je dus 79. Ja. En dan? Zit je dan nog steeds in Frankrijk tussen je ja, bijen? Ik wel. Ja? Ja, ik denk het wel. Nou, dan doen we het zo. Ik ben ervoor. Waar belde je eigenlijk over? Oeh, ja, ik had, die, ik had dat zo duidelijk aan. En ik, ik zat me te erger aan allerlei vragen en allerlei antwoorden. Ik denk, nou, hebben die mensen wel goed nagedacht? Of zitten ze gewoon wat uit hun nekharen te kletsen? Ik denk het laatste. Ik denk het laatste ook. <laughs> maar zeg Over het maar, zeg jij even maar even Zeg het bijvoorbeeld. Oh. Dat is echt nonsens. Oh. Ik heb hier regelmatig met de buurman gaan we... Dat deden we vroeger, nu niet meer. Hij, oh. wordt een beetje, hij heeft allemaal kunstheupen en zo. <laughs> Gingen we op paling vissen en de palingen bijten best om 11 uur straks. Dat mag nog niet, maar goed, dat deden we dan gewoon. En de catfish, de chat, die bijt ook heel goed s'avonds. Echt waar? Heet dat in het Frans ook echt een chat? Ja, poisson -cha. Hij heet gewoon een kattenvis ook in ja, het... Uh, oh, grappig. Ja, Grappig. Ja, Ja, maar... Kandien, paling... Maar, maar dan kan het toch zijn dat ze na 11 naar bed gaan? Wie? De, de paling? Ja, dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Want als je om een gegeven moment om 11 uur heen gevangen hebt, om 12 uur heb je nog steeds geen één gevangen, dan ga je op een gegeven moment wel een keer naar huis toe. Ja. Maar ik heb het nog nooit een hele nacht gedaan. Nee, maar dan, maar dan kan het. Maar moet zeggen ik... dat als je dan een, een hooibaal het water in gooit, ja. met een uh, kop van een geit of weet ik wat erin, dat uh, die paling in de loop van de nacht dat toch allemaal heen trekken. Oh Ja. En um, ik heb een boek gelezen over uh, een man die ietsje leefde voor de tijd van de grote Rudolf Steiner, Victor Schouwberger, The Living Water. <coughs> en die man die bestudeerde de natuur en de bossen en de, de beekjes in de bossen. En die, die, er zijn uitgebreide verhalen van, dat hij uh, helemaal zich erover verbaasde hoe het kon dat forellen uh, s'nachts bij maanlicht gewoon de watervallen omhoog konden. Nee, maar het is de... ik heb niemand horen zeggen dat vissen nooit wakker zijn s'nachts. Uh, ja, nee, maar het, het, het, het probleem begon bij die mevrouw. Die zei van, ik, uh, ze, ik kreeg alle adviezen. Ik kreeg ze van, je kunt beter geen voer in het water gooien s'avonds. Want mm. dan eet ze toch niet op. Nou, dat betwijfel ik. Ah, of... dat wou je, daar wou je even je kanttekening Ja, want Als je bijvoorbeeld bij die grote vijvers zit in, in Nederland. Dan zitten toch vaak van die mensen met die grote tenten met zo'n hengeltje... en dan gaan ze van die groot, proberen van die grote karpers te vangen. Ja, die gaan er ook de hele nacht zitten ze daar. Ja, ja. dus, ja, ja, dus er moet op een gegeven gehoord. moment eentje toehappen, ja. Maar het is natuurlijk iets anders. Wil je een vis vangen en doe je dat met iets te eten... is iets anders dan ben, ga je gericht je vissen in je vijver eten geven... midden in de nacht... Hm. Ja, nou, ik geef mijn vissen geen, water, geen eten. Nee, geen water. Nee, geen water. Geen, uh, geen Goed, waar, er waren nog meer dingen waar je eventjes uh, je ei over wilde Ja, kwijt ei over kwijt wilde. te maken. denken ja. denken over veel dingen na. Ja. Um, nou, ik ben ook een heel groot liefhebber van schaatsen. Ja. En schaatsen en lopen komt dan een klein beetje overheen. Qua arm Als arms ik de kamer ja. op de 10 kilometer zie, dan heeft hij zijn handen op zijn rug. Ja. En, en als die echt lucht zou nodig hebben, zou die dan met zijn armen gaan zwaaien. Hmm. Volgens mij is dat met de armen zwaaien alleen maar voor evenwicht. En uh, misschien zelfs om snelheid te maken of de 500 meter hebben ze wel de handen los. Ja, zie je nou, dat geloof ik dus ook. Dat er een zekere, ja, ik weet niet goed hoe ik het uit moet leggen, maar een soort ritme, een soort cadans waardoor je nog uh, effectiever vooruit komt. Mm -hmm. Maar ja, het kost natuurlijk wel meer moeite. Sven Gamer doet niet voor niks, zijn handen op zijn rug. Want die mm -hmm. heeft dan een andere manier van balans. Ik bedoel, dat... ik, ik heb ook bij de schaafclub gezeten in Zutphen. De Zutphense trainingsgroep met, uh, ja, ik weet niet of je die oude schaafers kent. Uit de tijd van uh, Jan Bols en van uh, voor Kees Verkerk nog. Ja. Uh, Karel de Winkel was toen trainer van ons. Die is oh. later nog getrouwd met Beppie te winkel En die was vroeger Gij Beppie Gijs. Ik wou net zeggen, heette Karrie Beppie Gijs. al Beppie winkel voordat ze trouwden met meneer te nee, nee, winkel, winkel. Nee, nee, ze was Beppie Gijs. De zus van Carrie Gijs. Die <laughs> was onze trainer. Maar en, Kees, uh, voordat we echt de hele stamboom door gaan nemen... Is, um, uh, nou goed, ik geloof er niet in het gedoe van dat armen zwaaien. Nee. En uh, bijvoorbeeld met schaatsen kunnen ze die, die armen op terughouden... omdat die training echt het is... Met je, je kin boven je knieën is dus een bepaalde lijn. Daarom hoef je, hoef je die armen niet te doen. Uh, dan maar heb je. Met lopen. Ja, maar je hoeft natuurlijk, als je een lange afstand schaats, dan, ga, dan gaat het ook om het volhouden van een bepaalde snelheid. Dan moet je niet op je allerallersnelst, want dan hou je het niet lang vol. Ja, mijn, mijn favoriete afstand is 6 kilometer. Nou, dat vind ik nog best een end. Ja, om te schaatsen. Jo, oh, dat valt wel mee. Oh. Maar dan op een gegeven moment ga je toch, uh, alleen dat laatste stuk, als je nog uh, met zo'n wedstrijdje meedoet, of een wedstrijd dat je een persoonlijk record wil vestigen, dan vind ik de, de laatste twee kilometer, dan, dan zet ik hem, uh, ik probeer me in te houden, en de laatste twee kilometer, net als uh, vandaag uh, Veugler en uh, hoe heet die andere? Oh hey, jee, event, dan gaat het over sport. Even yeah. nog flink aanzetten, nog een heleboel mensen inhalen, dat vind ik nog wel leuk. <laughs> Ja, dus... Dan ga je wat harder met je armen zwaaien. Maar eh, ja. nou goed, dat was het armen zwaaien. En de vis ja. hebben we gehad. Ja. Streep dus ik door. Paarden. Uh. Er is ook wat over gezegd, over paarden. Ja. Nou ja, paarden zijn eigenlijk eetmachines. En uh, elk beest kun je dresseren of het nou een paard is of een hond. Straffen belonen. Uh, inderdaad met een suikerklontje of een worteltje. Je kunt een paard echt helemaal alles laten doen wat hij maar wil. Anders loopt het beest maar in de wei, een beetje gras te eten. Die wil ook een beetje een spel doen. Dus die, die vindt alles best als die weet dat er op een gegeven moment wel een beloning komt. Je kunt een paard alles leren. Ja, maar dat zeg je nou wel. Maar ik, jij zegt, je kunt dieren alles leren. Maar je kunt een kat niet leren wat je een paard kunt leren. Nee, nee, nee, nee. nee. Katten zijn uh, wat uh, moeilijker. Maar apies en zo. Die, uh, die gehandicapte mensen helpen. De honden. Een vriend van mij heeft een hond. En die heeft iets van uh, 200 schapen voor de gein. En uh, ja, de zei, zegt, uh, go start, en hij uh, erachteraan. En uh, hij vindt het een spel, het is, het, hij vindt het leuk. Ja, ja. Ja, hier in het dorp hebben we ook paarden. Ik heb ook een paard gehad. Een ook nog? Een paard had ik meegenomen hier naartoe, maar die is dood gegaan. Ach. In 1988. Maar niet, niet omdat hè? jij hem meegenomen had, toch? Hm? Niet omdat jij hem mee naar Frankrijk genomen had, toch? Dat hij dood is gegaan? Ja. Yeah. Nee, waarschijnlijk heeft hij, toen ik een hele tijd in Nederland was, heeft de timmerman, die uh, ook twee andere paarden heeft, heeft iets niet onderkend. Hij heeft waarschijnlijk een, uh, wat wij noemen, een crebessa, een, een, een stekelig uh, grassoort. Oh, ja. In zijn neusgat gekregen en is dat gaan ontsteken. Hé, hey, kwam Er kwam allemaal pus uit. En, ja, hij is maar dertien geworden. Ach. Goed. We zitten nu jouw paarden te bespreken. Ja, nou, we hadden het net over paarden. Ja, maar ik, ik snap wel Marike's vraag... Hoor, dat ze graag wil weten hoe dat dan in zijn werk gaat... zo'n training van een paard. Er moet toch iemand zijn die, die, die, uh, die paarden getraind heeft? Ja, nou, die de, de timmerman die, die heeft mijn paard getraind. Eerst kon hij helemaal niks. Soms moet je ook straffen. Want toen, toen ik dat beest pas gekocht had in Nederland... Uh, dat beest dat trappen steeds naar achteren en zo. Op een gegeven moment was hij hier... Dat was een heel gedonde om hier te krijgen. Ja. En hij geeft één trap naar de Timmerman. Naar achteren met zijn achterbeen, moet je zeggen. Ja. Timmerman heeft echt met alle kracht die hij had in zijn been. Heeft hij het paard een schop gegeven tegen zijn. Ik schok me dood. Het paard heeft nooit meer een trap gegeven. Helemaal nee, nooit Die stond meer. kreupel op zijn pootjes. Nee, nee, zo. Oh, jacht. Uh, beentjes. Het is een, een Fries paard dus hij heeft aardige benen hoor. Kan er wat oh, gelukkig. Nou. En dan gaven hem inderdaad met het uh, rondlopen en zo. Gaf, gaf ik hem af en toe een suikerklontje of een appeltje en zo. Vond hij wel leuk. Oh, nou. Uh, de liefde van een paard gaat door de maag. <laughs> en toch ben ik wel benieuwd hoe ze dat doen. Die hele, die hele de Ankie van Gunsven toestanden met, met uh, bijna dansjes... die je zo'n paard moet le uh, leren. Hoe dat in de, ik vind het leuk als iemand het even uitlegt hoe dat in zijn werk gaat. Ja, maar die mensen die, die, die dat weten, die zijn aan de bed. Moet je Allemaal? Die, ja, de meeste wel. Wie oh. is er dan nog op? Ja, en wij? Ik, ik ken een meisje die zat ook in die, in die business uh, ja. met paardrijden... en ook wil dresseren. Die zat ook in die kringen van Antje van Gunsven... die grote wedstrijden. Zo'n meisje van de familie Vliek... Volgens mij, Kees, kun jij, als, als, als ik het zou willen, kun jij gewoon doorpraten tot zes uur, of niet? Oh, ja, dan wordt het morgenavond zes uur. <laughs> ja, dat haal ik niet hoor. Nou, oké. Okay. Uh, suiker in vleeswaren. Ja. Volgende. Ja. Mm, kijk, er wordt een heleboel dingen wordt suiker gedaan. Ja. En dan wordt het gewoon wat. Uh, sommige dingen worden heel erg lekker ervan. Als ik uh, dressing maak voor mijn sla, dan gaat er maar. Ik heb, ben imker, dus ik doe geen suiker. Ik gebruik honing. eigenlijk alleen maar honing. Ja. Ik eet een kilo honing per, da per week. Ja. Dan blijf je lekker slank mee. Ja. En, nou, maar dan wordt het wel lekkerder van. Maar ja. Alles met mate. Maar het is niet voor conservering, de suiker. De conserveringsmiddelen die ze in de worst stoppen, die zijn voor de conservering. Maar is de su doen ze suiker in de vleeswaren omdat het lekkerder is? Ja. vind ik raar. Ja, maar het, het zijn hele kleine hoeveelheden. Ja. Echt hele kleine hoeveelheden. Ja. Ik ga even een paardenplaatje draaien. Een paardenplaatje. Een de... paardenplaatje. Vind je het goed? Ja, van Mr. Ed. <laughs> ja, nee, die, die Hors, doen we vandaag Hors, even Hors, niet. Hors. <laughs> ja, maar nu ben je erover begonnen. dan moet ik kijken of ik hem heb ook. Oh, a ja, horse is a horse, of course, ik, ik, ik of course. We in Den Haag, toen hadden we het rem-eiland. En toen waren we blij dat we een extra zender hadden. gingen we altijd naar Mr. Ed kijken. Ja. Dan moet ik weer gaan zoeken in de computer. Of dat ik en een andere, paardenplaatje Ja, betekent. ik wilde Gino Vanelli met wild horses draaien. Ja, oh ja, Crazy Horses kan ook nog. Ja, kan ook, maar ik wilde yes. eigenlijk gewoon Wild Horses draaien. Wild Wild Horses, couldn't drag me away? Ja. Oh ja, dat is een goeie, ja. Vind je het mooi? Ja, prachtig. Oh, nou, dan gaan we Ro er ook aan beginnen ook. Zo dus ben ik dan ook wel weer. Is het Rolling Stones? Nee, het is Gino Vanelli. Oh, zo, prima.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 Met Rob Brink. Hallo Rob Brink, goeienacht. Hallo Astrid. Ja, ik, uh, ik belde even naar aanleiding van een aantal gesprekken deze avond en daar wilde ik graag op inhaken ook. En ik wil ook wel graag over mijn, ja, mijn eigen beroep vertellen, Want dat had ook wel het een en ander mee te maken. Nou, vertel eerst maar over dat beroep dan. Nou ja, ik heb dus, uh, ja, dat is meer als, als bijbaantje heb ik uh, in Amsterdam. Er zijn natuurlijk een hoop uh, grachten en een hoop bruggen ook. Ja. En uh, ja, overdag kunnen die natuurlijk nooit open gaan. Want dan uh, rijden auto's, trams, natuurlijk een hoop mensen die, die shoppen, ja, weet ik, veel uh, gaan doen. En um, dus wat heel veel mensen niet weten aan die brug, is dat ze tussen, tussen s avonds, tussen 8 en 9. Dan um, ja, fiets ik dus langs en dan komen boten in, uh, kolommen van soms wel 20 boten achter elkaar. Die uh, komen dan erachteraan, varen en dan doe ik die bruggen onder de brug open. En dan kunnen ze er zo door. En dat, ja, heel veel mensen die, als ik dat vertel, ook op, op verjaardagen van, uh, ja, dat is als bijbaantje, dan, dan lachen mensen me uit en denken ze van nee, dat kan toch niet. En uh, ja, dat, dat is wel echt zo. En hoe doe je uh, dat dan? Hoe doe je praktisch die boot of die bruggen open dan? Ja, nou ja, je hebt dus uh, bij al die bruggen staat een soort kastje ernaast. Met uh, ja, dan kan je ja, dan dus die sleutel voor. En dan uh, draai je dat kastje open. En, en dan heb je een soort paneeltje en dan kan je op knoppen drukken met uh, ja, som, sommigen gaan slagbomen dicht, maar bij de meeste eigenlijk niet. En, en dan kan je zorgen dat die brug dan, dan ja, open gaat. En dan gaan er soms wel twintig, dus wat met 20 boten wel doorheen dan. Dan de brug weer dicht, en dan ja, het is dus een uurtje tijd hebben die boot om door heel de stad te varen en dan moeten ze dus weg zijn. Anders hebben ze een probleem. En ook ja, dat is wel grappig, want dat hebben we dus ook een keer gehad. Er waren een aantal boten die waren gewoon te laat. En die, die hebben toen een aantal uur gewoon moeten wachten daar uh, ja. tot ze er weer verder konden <laughs> ja. Dus dat uh, ja, is niet zo handig. Maar hoe, hoe kom jij dan van brug naar brug met de fiets? Uh, ja, op de fiets. Echt? Ja, ja, op de oh. fiets. ja, echt. En is er dan ja. iemand anders die de bruggen weer dicht doet? Uh, nou ja, dat is een soort, uh, een soort timer zit daar dus. Oh, op. jeetje. En dan kan ik die instellen en dan, uh, ja, ja, dat doe ik meestal een beetje ruim natuurlijk, want het is een ja. beetje lullig als er uh, een aantal boten niet uh, om door kunnen komen. En dan, uh, ja, dan gaan de bruggen vanzelf dicht en dan fiets ik weer verder naar de volgende brug. En dan, ja, de eerste moet natuurlijk wel, uh, wel enige tijd wachten om dat de brug weer open gaat. En dan, uh, ja, dan kunnen ze weer verder. En je zegt dus, dat het ja. een bijbaantje is. Wat doe je dan? Uh... Ja, dat, dat is ook wel... Uh, ik studeer dus uh, diergeneeskunde in Utrecht. Ik ah. ben, ben er bijna mee klaar. En ja, het ging natuurlijk deze avond ook wel vaak over dieren. En um, ja, dat, dat is ook, daar wil ik ook wel graag over inhaken. Bijvoorbeeld over het verhaal van, van de koeien aan het begin van de avond. Yeah. Na, na een aantal uur geleden. Dat die maar zo weinig slaap hebben. Ja, dat, dat klopt ook wel, wat we op dit moment ervan weten. Maar uh, het is ook zo dat het uh, herkouwen van die koeien, dat gebeurt in een soort uh, ja, trance, zeg maar. En sommige mensen hebben ook een, uh, een visie daarop, dat ze dan ook aan het uitrusten een soort van een een soort aan het slaap uh, zijn. Ja. En ja, dus dat ze toch nog langer per dag slapen. Maar dat, dat is nog niet helemaal bekend ook. Dus dat wil ik ook nog wel even, even kwijt eigenlijk. Ja. Dat is ook nog wel een interessant onderwerp om, uh, uh, om het verder over te hebben ook. Oh, nou dat is dan mooi, want anders zouden we het over oninteressante onderwerp hebben. Ja. En um, uh, uh, uh, de vissen, slapen die? Vis, ja, vissen slapen zeker. Ja. Uh, ja, ik heb zelf toevallig ook een aantal vissen. Ik heb een maanvis en uh, bij mijn ouders thuis hebben we een vijf. Er zitten uh, winders in, uh, goudwinders. En een, stur, een paar steur zitten, en dat vind ik zelf een hele mooie vis. Alleen, ja, die zijn natuurlijk donker, dus die zie je uh, minder goed. Maar je kun, je uh, heeft, waar zit de steur in dan, in de vijver? Ja, de steur zit in de vijver. Maar ik heb zelf op mijn, op mijn kamer, studentenhuis in Utrecht, heb ik dan een aquarium met uh, onder andere maanvissen en uh, Mariellevissen. En die, uh, uh, ja, die slapen wel degelijk. Het is ook vaak, als het donker is... Dan uh, gaan ze vaak vanzelf uh, langzaam naar de bodem toe. En dan ja, of ze hun ogen dicht doen, dat, dat weet ik niet. Maar ze, ze slapen wel degelijk. degelijk. Want als ik bijvoorbeeld s'nachts een keer uh, de lamp weer aandoe voor uh, ja, het een of ander. Dan is het ook wel vaak zo dat de vis opeens denken. hé, hey, wat is dit? En dan beginnen ze weer te zwemmen. Dus uh, ja, ze slapen wel degelijk, ben ik van mening. Oké, okay. maar je hebt niet uh, op school dan ook een blok uh, slapende dieren gehad? Uh, nee. Nee, ja, ik ben ook uh, niet bezig met vissen, ik ben ook dan ook vooral met inderdaad de koeien dus, dus met uh, vee, ja. uh, bezig. Dus ja, als het ware de, grote, uh, de gro grotere dieren, zou ik maar zo zeggen, da daar ben ik meer mee bezig. En ja, de vissen, dat komt ook omdat vissen natuurlijk, er komen weinig mensen met een vis. Er komen bij de dierenarts van, hé, hey, uh, mijn vis uh, doet het niet meer zo goed, zou je er nou willen kijken? Dat zijn natuurlijk ook weinig mensen die dat doen en, uh, ja, ik geloof dat het wel zelfs een soort vissenchirurg ja. in uh, Nederland is. Ja, daar heb ik ook wel wat over gehoord, maar ja, daar, daar, daar zit ik niet zo in en daar, daar ben ik ook niet zo van, uh, moet ik zeggen. Nee, maar ja, een goudvis, daar koop je natuurlijk gewoon weer een nieuwe voor 2,95. Ja. En alleen inderdaad. van die kooikarpers, die, uh, ik geloof ja, dat mensen daar nog wel zuinig op willen zijn. kunnen redelijk in de prijs uh, lopen, <laughs> inderdaad, ja. Die, uh, die zijn uh, flink prijzig als je ze goed houdt. En uh, ook groot laat worden. En uh, dat zijn prachtige vissen, inderdaad. En dat zijn ook e echt rovers. Wel uh, wat betreft van ook op vissen. Ja, dat weten de meeste mensen. Heel veel mensen denken: een karper. Een karper is vegetarisch. Dat klopt ook over het algemeen. Maar kooikarpers als ze echt groot zijn. dan eten ze ook zelfs kleine visjes op. Dus dat is ook. Uh, ja, die zijn ook wel. Uh, uh, wat minder lief dan vaak mensen denken, ook wel over karpers hoor. Ja. Ook, uh, nou ja. Ja, uh, ja, ja volgens ik, ik, uh, ik denk ook eigenlijk nooit dat, uh, dat vissen lief zijn. Nee, nee We, daar, volgens daar mij heb, heb je ook rotvissen. Ja. ja, je hebt zeker rotvissen. En, uh, ja, daar, daar, daar uh, ja. Daar klopt ook wel. Pir Piranjas zijn natuurlijk een, een goed voorbeeld van. Uh, Haaien zijn heel onaardig. De echte grote, uh, ja, ze hebben niet echte tandjes, maar ze kunnen wel, uh, ja, wel bijten als het ware. En dan de wat grotere, die hebben ook dan, um, ja, niet echt tandjes, maar meer een beetje van die, um, ja, niet echt scherpe, maar wel wat hardere dingen, zeg maar. Dus als die echt bijten, dan, dan kunnen ze ook wel flink doorbijten. Dat, uh, dat kan ook wel. Uh, wat ben je aan het ja, doen? Wat ik aan het doen ben? Ja. Ja, ik zit te studeren op dit moment. Maar wat, wie hoor ik op de achtergrond dan? Uh, ja, er kwamen net wat huisgenootjes thuis en liep wat mensen voor uh, op straat voorbij. Oh, Daar roept iemand goedemorgen zelf. Ja, zie je wel. Het is, het is gewoon half vijf en bij jou is het gewoon uh, alsof iedereen ja. wat wakker is. Ja, dat is niet normaal inderdaad. <laughs> dat zouden ze iets aan moeten doen. Ja. Ja. Weet je toevallig ook hoe ze een paard leren pasjes te doen? Uh, nou, daar heb ik wel het een en ander over. Uh, heb over je gehad. een blok paarden en pasjes gehad? <laughs> nee, die, die, heb ik, die heb ik niet gehad, maar er zijn wel een of andere een bepaalde uh, theorieën over. Er is dus onder andere een Bernhard theorie heet die. Ja, dat zou wel meneer Bernhard zijn, dat weet ik niet precies, of maar een die zou ik erover ontdekt. Ja. En um, ja, het is vooral uh, door een paard dan um, ja, zeg maar, als het paard het goed doet, dan geef je hem eten. En dan denk je, hé, hey, dit is goed, dat ga ik vaker doen. En dan, dan probeer je hem zo goed mogelijk instructies te geven. Ook door uh, met je hand of uh, gewoon het paard te proberen te bewegen ook. In hoeverre dat lukt natuurlijk. een paard ah, is een groot beest natuurlijk. En uh, ja, dan, dan krijg je hem soms zo wel die passjes aan het doen, uh, dat die je zelf wil. En dan geef je hem eten. Uh, de bijkant ook uh, heel goed zijn. Daar, uh, veel mensen hebben ook meerdere paarden die ze houden. En dan kunnen paarden het ook van elkaar afkijken. En dan, als we het dan goed doen geven ze je eten en dan krijgen ze zo'n soort, uh, ja, net is een klein kind eigenlijk. Paarden zijn ik, eigenlijk ja, gewoon slim. Ja. Dat <laughs> is het. Ze zijn eigenlijk heel slim. Ja, ja. precies. Hé, hey, wat, ja. wat word jij nu? Wat ik word. Ja, want je wordt veearts, denk ik. Ja, als het, uh, dat hoop ik wel, ja. Maar betekent dat dat je gaat verhuizen naar uh, Dalfsen en een praktijk wil beginnen? <laughs> Nou, Dalfs, dat, dat, dat hoeft voor mij niet. Niet meteen? Maar nee. uh, ja, uh, waar ik uh, uh, ja, aan de slag kan, da, da, daar zou ik aan de slag willen inderdaad, ja. Maar jij gaat dus gewoon straks verhuizen naar ergens een plek waar ze een veearts nodig hebben? Ja, dat, dat zit er dikker En dan hoop ik dat ik na uh, ja, nou één keer verhuizen en dan die plek je dat hebt. Vaak kun je die plek ook wel voor langere termijn, soms voor je hele leven, voor je carrière ja. zeg maar dan hebben... En dan, ja, dan blijf je daar inderdaad, ja. Maar waar kom je oorspronkelijk vandaan? Uit uh, Zutphen kom ik. Zutphen. Dus, maar het maakt jou niet uit. Je hebt niet zoiets van... Oh, nou hoop ik wel dat ik in uh, Almen of Eefde of iets daar... <laughs> of Forst, <laughs> ja. dat is leuks <laughs> Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Maar ja, ik vind het ook wel prima om... Uh, ik woon nu dus op, in een studentenhuis in Utrecht. Dat ja. mm. bevalt ook prima. En ja, ik vind het ook wel leuk om wat meer van... Uh, ja, van de wereld klinkt om het wat meer van Nederland te zien eigenlijk. Ah, oké. Okay. En ondertussen ja. is het, uh, het is, uh, tien over half vijf. Jij bent gewoon je maanvis aan het wakker houden. Ja, inderdaad. Ja, die... Ja, ze zijn wel rustiger nu al. Ja. Maar ze liggen nog niet, uh, nog niet te slapen volgens mij. Nee. nee, moet jij eerst het licht uit doen. Ja. <laughs> maar dat duurt nog wel. Ik ben nog, ja, ik ben nog even rustig aan het studeren. Meestal lukt het uh, s'avonds en s'nachts beter om te studeren. Dus dan... Ja, dan denk ik, dan uh, ga ik dan even, even knallen. En, wel, en uh, welke, welke, welk stukje leerstof ben je nu mee bezig? Ik ben nu met de immunologie uh, bezig. Wat? Ja, dat is uh, zeg maar de, de afweer van een, uh, een bepaald dier tegen een infectie of een, of een bacterie. Dus uh, dat soort dingen. Oh, wat saai. Ja, nou ja. Moet, moet, er, uh, moet er ook gewoon bij. Ja, je moet het wel allemaal, uh, je moet het allemaal beheersen. Nou, ik, ik ja. laat je aan het studeren over. Dank je wel voor het bellen. Ja, ook bedankt. En succes nog even. Oké. Okay. En goed aan de huisgenoten. Ja. En de maanvis. Uh, Dag. Ja, dat doe ik. Yo, doeg. 0800 1121. Michael. Goedemorgen. Michael, inderdaad Hallo. Hi, hey, hi. Hey. Ik had uh, twee uur geleden gebeld. Dat ik mijn wekker aan het instellen was om te gaan slapen. Wat zeg je? Ik, hoorde... ik versta je heel. Je klinkt heel in de vet. Je moet even onder je kussen vandaan komen. Nee, ik zit rechtop. Oh, oké. Okay. Ja. ja. Nee, ik, twee uur geleden was ik mijn wekker aan het instellen <laughs> om te gaan slapen. Uh, alleen toen hoorde ik een, uh, een hele leuke vraag over het blauwe bloedvaten. Ja. En daar is inmiddels ook al antwoord op gegeven. Uh, wat uh, een leuke poging was. Maar uh, die klopt niet helemaal, helaas. Oh. Um, ik wil graag een, uh, nog een poging bijwagen. Ja. Um, de, de vorige meneer volgens mij Tom en die vertelde dus dat de, de wandkleur van, van de bloedvaten blauw was. Ja. En dat het daarom dus zo door de huid heen blauw scheen. Um, alleen uh, als wij ons uh, van binnen bekijken, dan uh, bevat het natuurlijk niet alle kleuren van de regenboog. Want de kleur van, uh, je hebt dus twee soorten uh, aders. De slagaders heb je en de gewone aders. Het verschil is uh, de slagaders die voeren het zuurstofrijke bloed van het hart uh, richting de weefsels en het uh, zuurstofarme bloed. Dus nadat het, uh, nadat het alle zuurstof is afgegeven aan de weefsels, uh, gaat het bloed weer uh, zuurstofarm terug om weer heel zuurstof vanuit de longen op te halen uh, vanuit het hart inderdaad. Uh, en dat is echt heel donker bloed nadat het een zuurstof heeft afgegeven en bijna tegen het zwarte aan. Yeah. Uh, en de, de, de arterie, de slagader dus die uh, bloed naar de weefsels toebrengt die mm. een, als je het van anatomisch bekijkt dus dat heeft hij een witte kleur en de aders die het bloed naar het hart toe vervoeren, die zijn inderdaad ietsjes donkerder, een witgrijzig meer en de combinatie van dat hele donkere bloed in zo'n ader met de, de grijze kleur van het bloedvat en dat wordt dan afgezwakt en dat wordt dan uh, blauwig dat is de dat is mijn theorie. Okay. Uh, en waar het vandaan komt, de, de, de oorsprong van die opmerking oh, yeah. uh, van blauw bloed zijn, uh, een paar honderd jaar terug. Het verschil tussen uh, een, een, een simpele landarbeider en iemand van Adel was dat iemand dus uh, een, een landarbeider de hele dag in de zon uitwerken was. En die had dan een donkere huid. En door die donkere huid zag je de, uh, de bloedvaten minder goed. Uh, en bij de, bij de mensen van Adel, die kwamen dit liefst natuurlijk niet in de zon. Die hadden een witte huid en die witte huid ah. liet heel goed de, de, de venen terwijl we de, de aders zien. Ach, ja. een mooi verhaal. Leuk hè? Waarom weet je dat? Nou, ik ben over vijf weken bijna dokter. Oh. <laughs> ja. Dat is wel, wel handig echt, als je in, dat, dat soort dingen finish weet. Lijn. Ja. En uh, ik dacht, ik hoor uh, een leuk, leuk leuke vraag ten eerste. En ik dacht van hé, hey, dit hebben we een keer besproken. Ja. En uh, ja goed, ik dacht uh, ik weet hoe mensen van binnenuit zien, dus uh, ja. laat ik het meedelen. En, en uh, je bent zeg maar dan bijna uh, afgestudeerd, hoe vaak ben je dan, of hoe lang ben je dan bezig geweest? Zes jaar, in 2005 was ik begonnen. Ja. En uh, dat is gewoon de, de, de basisartsopleiding. Yeah. Dus na zes jaar ben je basisarts en dan uh, kun je nog verder gaan specialiseren. En de kortste specialisatie is dan uh, tot uh, huisarts. Dat is drie jaar. Yeah. Maar de meeste andere specialisaties, en dan heb ik echt over de echte specialisatie... zoals een chirurg of een cardioloog of een internist, dat is zes jaar. En wat ga je doen? Um, ik zit nog heel hard te twijfelen, want mijn hart ligt bij de interne geneeskunde. Dus ik wil het liefst een uh, internist worden... Ja. Maar de kans zit er dik in dat ik uh, uh, verder kan op, de, op een promotieplaats bij de cardiologie. Ja. Dus uh, dat wordt eventjes goed nadenken de komende weken. Lastig. Ja. ja dat, ik vind het wel een beetje een bizar systeem. Ik hoorde laatst ook op de radio een meisje dat voor de derde keer was uitgeloot om medicijnen te kunnen gaan doen. Ja. En dan, dan mag dat niet meer. Nee, ja, dat klopt. Dan denk ik, dan heb je dus iemand met hele goede cijfers die dol en dol en dol graag medicijnen wil studeren. Ja, ja, dat is heel zuur. Die daar drie jaar op wacht en dan nog niet mag. Nee, maar dan is het ook echt definitief. En dan kan ja. je alleen nog in België proberen volgens mij. Ja, dat mij. deed zij nu. Ze is in België gaan studeren. Ja, okay. ja, ja. Maar goed, Maar jou is het wel gelukt. Ik, uh, ik ja, ben benieuwd. Ik, ik, uh, ik hoop dat je je plekje vindt. Ja, ik hoop het ook. In ieder geval bedankt voor de ruimte op de radio. Nee joh, bedankt dat je er was. Och. Dag Michael. Nou, alle plezier. Goedenavond Tot de volgende keer, hoi. Ruud. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Ben je er nog? Ik ben er nog, Jij klinkt een beetje oh. alsof je via de walkie-talkie komt. Lijkt dat zo? Ja, over. Over? Ja. hoor. Ja, precies. Waar bel je ja. over, Ruud? Ja, jeetje. Nou, ze is bijna alles al voor mijn voeten weggemaaid. Oh, daar hang ik op. Over, uh, maar over die slapende dieren, dat vond ik wel heel interessant. Ja. ik luister nog wel eens naar uh, vroege vogels. Ik ben ook een uh, vroege vogel. Ja. Van 64 jaar ongeveer. Uh, nou, precies, om te zijn. Ja. Maar uh, de gierzwaluw. Die slaapt dus vliegend. Ja. Ja. En die hebben zelfs een ingebouwd funda systeem in hun hoofd. Dus oh, dat ze een nieuw hoofd, huis uh, kunnen vinden. Wat zeg je? Nee, een ingebouwd funda-systeem. Ja, dat is dus, als je een huis zoekt, heb je toch funda. Oh, ja. Nou, en dus we weten dat als de boer nou dat ene gat uh, dichtstopt, dat hij dan in zijn geheugen al weet dat hij naar een ander gat moet om te broeden. Oh. Ja, dat is fantastisch. Maar, maar is dan, dan die, die huizenzoek-site dan naar het systeem van de zwaluw genoemd? Of noem jij nu het systeem van de zwaluw naar de huizenzoeksite? Dat zou ik niet weten, maar ze oh. verwijzen nu in, uh, op Wikipedia, want dat is natuurlijk een fantastisch medium. Daarom oh. denk ik wel eens, god wat zie je dat nou voor die man eigenlijk, zo'n student. Want als je het allemaal opzoekt op Wikipedia, dan zie je eigenlijk alles al. Als je het hebt over blauw bloed, dan klopt dat precies. Ja. Wat, uh, wat hij zegt. Maar uh, ga je dan naar de chemische kant. Dan staat er dat, dat dat heeft te maken met cyanide. Dat is een kleur blauw. En die zit uh, in, in bloed. Wacht even hoor. Ja, sorry, ik was nog bij de zwaluw. Ja, oké. Okay. Ja, Maar ja, we, we maakten de stap naar blauw bloed al. Want... Ja, nee, maar goed. Dat was, dat was inderdaad waar. Dus, want jij weet misschien ook. Als je heel mooi wit bent. En het is sneeuw. Dan uh, wordt het blauw. Hè? Als het in de... Als je, een, als je in de sneeuw staat, helder ja. witte sneeuw... dan wordt het bijna blauw. Oh, nee, dat is me zo nooit wit. opgevallen. Daarom gebruikten de dames vroeger blauw in de was. Ja. Een zakje blauw heette dat. Ja, of in hun haar. Of in hun haar. Mensen nou, met dus grijs haar. Als je haar. een hele adellijke, ja. chique dame was... dan ja. had je blauw bloed. Omdat het zo mooi helder, die huid, is... dat het bijna doorschijnend blauw wordt. Oh, ja. En dan hoor je tot de upper class. Ik vind jou trouwens eigenlijk heel jong voor uh, het, Max. Uh, omroep Max, ja. maar nou, weet ik inmiddels, uh, dat is ook weer zoiets. Als je, als je op Astrid uh, de Jong gaat zoeken, dan zie je jouw hele geschiedenis. Vind ik eigenlijk wel heel interessant wat je allemaal gedaan hebt, maar ja, volgens mij al heel lang geleden ben je echt zuster geweest. Nee, dat was ik niet. Dat is een, maar er zijn, ik moet je... Oh, een weet... nachtzuster. Nee hoor, ik kan je vertellen dat er in de jaren zeventig ongeveer 800 Astrid de Jongs zijn geboren, als het ja. er niet meer zijn. Ja, dat kan. Dus, ja. uh, dus, dus dat is vast ja, ik een Ik heb ander... begrepen dat de Vries de meest voorkomende naam is. Nee, niet meer. Oh, nee, de we de zijn, de jong. wij van de Jong zijn afgelopen jaar uh, de Vriesen de voorbij gestreefd. En ik, ik zou willen zeggen dat ik met mijn drie kinderen daaraan meegewerkt heb. Maar dat is niet zo, want die heten alle drie niet de Jong van hun achternaam. Oké, okay, ja, maar dat is weer de naam van je man dan. Ja. Ja, dat vind ik dan wel weer heel lief, dat je nog zo'n vrouw bent die zegt van de naam van mijn man, weet ik ook wel. Want mijn vrouw, ik bedoel, wij hebben heel veel kinderen, waaronder pleegkinderen, maar ja. onze eigen kinderen, dat zijn er zes, waarvan de oudste uh, 43 is. Zo. Maar die heet ook allemaal Boom. <laughs> ja, dat vind ik dan ook weer leuk dat Boom heet. Ja, maar goed, als, als, uh, als mijn man Boom zou heten, zou ik ook Boom gaan heten. Ja, vind ik vind, dat, Ja, Boom vind is wel het een prachtige, naam. dat is toch een prachtige achternaam? Ja, dat vind ik ook, ja. Ja. ja. Ik ben altijd gek op de baobabboom. Dat is de moeder van ja. alle bomen. Maar heet een van jouw zes kinderen dan ook baobab? Nee, die heet Nikki Lou. Gerarda Orange. Niet waar? Ja. Eén van Nikilu. jouw kinderen heet gewoon oranjeboom. Nee, want ze is geboren op de dag dat, op de nacht, op de avond dat uh, van Basten tegen de Paalschoot op bij een penalty tegen Denemarken. En toen zei die dokter: u gaat wel scoren, maar uh, u heeft dat gescoord. Uh, ja. Van Basten niet. Dus die stond met één been in de gang te kijken en iedereen was in het oranje. <laughs> dus vandaar dat ze, haar tweede naam is Oranje. Dat is wel mooi. Ja. En mijn ik. moeder heette Gera, dus het, nou, en Mickey Lou dat is de naam van een Frans uh, uh, merk van een trappelzakje. En toen was zij alleen nog maar in mijn, uh, hoe zeg je dat, in mijn hoofd. Ja. En toen dachten we, dat lijkt onze leuke naam. En we hebben nog een dochter die heet Jolie Juliette en die is geboren op 31 juli. En toen was het zo verschrikkelijk heet. Dat het een mooie, mooie dag in juli was. Ja, ik vind ja, het nou te heet. Ik, maar dat andere, dat andere, jouw andere dochter heet dus eigenlijk trappelzakje Gerard Oranjeboom. Ja. Leuk. Ora, nou, Gerarda ja. Oranje. <laughs> ja, maar ze vinden het niet leuk hoor. Ze zat hier op het Montaigne Lyceum. Ja, ik ga nou wel heel persoonlijk worden, maar iedereen kende Mickey Lou. Want? Nou, ze heeft een enorme, uh, zwaar ADHD. Ik denk dat ik dat Goh. ook heb, want ik ben zeer druk en altijd ja. En eh. Uh, zij mocht dus ook, ze is gymnasium getest en ze mocht dus niet meer naar school de laatste drie maanden, want ze kan dus echt niet stilzitten. En, maar dan heeft ze ondanks dat, heeft ze toch nog wel uh, vmbo TL gehaald. Dat <lacht> vond ik dan wel knap. Ja, precies. Dus ze neemt alles heel snel op en dat geldt ook voor onze jongens, want die zijn niet van mij, maar dat is dan Robert en Yannick. Yannick is weer naar die mooie tennisser genoemd, was mijn vrouw verliefd op, Yannick <lacht> Noah. Nou, en... Uh, hoe heet dat? Die uh, hebben dus ook een beetje Frans klinkende namen. Maar nu mis ik twee kinderen, of niet? Ja, Anouk M. E. Die oh. is net terug, uh, uit Zuid-Afrika. Die heeft daar uh, gestudeerd Europese studies. En die was heel enthousiast over het land, maar vond het wel erg gevaarlijk. Ja. En dan hebben we nog Ilse. Die is 43 en die, die zingt. Die doet iets ja. aan... Uh, ja, er is een heel mooi theatercafé in Den Haag. En dat is helaas opgeheven uh, Café Toussaint heet dat. Dan kan je een diner uh, krijg je daar. En dan wordt dat opgediend door ook de cabaretiers en Chers die daar werkten. heel erg. En daar is Ilse er een van. Ilse was daar een van. Ja, nu doet ze werk voor gehandicapten in een uh, socio-woning. Oh. En wat wij doen, dat is een gezinshuis. Dus dat is het allernieuwste waarin je probeert kinderen een gezin te bieden in plaats van een zogenaamde, ja zeg maar kindertehuis. Wat ook netjes is, maar dat zijn professionals. En als dan een kind wel eens tegen de kachel aanvalt, dan zeggen ze van sorry, maar we zijn nu even aan het vergaderen. Want er wordt ontzettend veel op z'n haast gezegd, geluld en onzin gesproken. We hebben vandaag nog... ...nog Een documentaire gezien uh, van de EO. Nou, dat draait je hard bij om. Ja. Het verschrikkelijk. Ja, zijn maar dat gaat. Ik moet. moet ik, dat wil ik dan toch even zeggen. Want het is. De, dankzij al die pro programma's, journalistieke programma's, is het natuurlijk een beetje een beeld dat het zijn. Maar er gaat ook verschrikkelijk veel goed, hè, in de ja, jeugdzorg. precies. Precies. Maar uh, jij, jij hebt drie kinderen. Nou, ja. ze zouden je, ik weet niet hoe het in de regio Kampen is. Maar ze zouden je godsdankbaar zijn, al zou je maar één kind als crisis willen opvangen. Ja, ja. Een babytje of. Maar het moeilijke is dat je van zo'n kind gaat houden. En dat is weer niet ja. professioneel. Nou ja, dat, dat, dat is ook wat mij weer houdt. Ik zou het niet weer terug kunnen geven. Ja, Toen was er op een gegeven moment uh, een, een vraag. Dat ging dus over de, de, de politiek. Nou, dus, wij wijk ik even uit. Maar er is een tweede. De vrouw die na Wilders komt. Ik ben even haar naam kwijt. Het is best wel een knappe dame. Ja. Maar die wilde op huisbezoek komen om dat eens te zien. Want uh, wij kennen natuurlijk ook Rauwvoet nog. Daar, ja. daar even hebben onze kinderen nog mee gevoetbald. Heel aardig man. Oh. Ja. Maar ja, toen had ik toch iets uh, bezwaarlijks. Uh, dat blijf ik hebben tegen meneer Wilders en zijn partij. Ja, ook ik dat, dat is gewoon een mening. Uh, Ruud? Ja? Nee, want we, uh, op zich zou ik uren met je over dit onderwerp kunnen praten. Nee, alleen het principe van dit programma is vragen zeggen. en antwoorden. Ja. Dat, uh, maar dat wist jouw collega ook al, dat die zendmast oh. die omgevallen was... toen ja. is er even een uh, kraakactie geweest van zendpiraten. Uh, en die hebben toen Radio Sky Radio uit de lucht gehaald. Ja, ja, ja. Dus dat ding is wel belangrijk. ja. De rampenzender. Ja, dat weten we. Ja. Maar je hebt gelijk, ik ben een ramp om mee te praten. Ik ben een ras ouwe hoer, maar dat komt gewoon. Uh, hoe heet dat? Ik ben al eenmaal als. Uh, ik begonnen als woningstofveerder en geëindigd als docent. Uh, nou. Talen. Je en, doet nou, het ja. ook niet onaardig, Ruud, maar ik ga nu gewoon nee, keihard ophangen, ik weet... want ik wil de wandelman nog even bellen. Ik weet het. Dankjewel, nou, Ruud. Het is een fantastische uitzending en ik vind het een ontzettend leuk programma. Dankjewel. Doe je de goed aan Trappelzakje? Ja. ja, ze slaapt dus, dan gaat ze zeggen. Je hebt ook niet mijn naam genoemd op de radio. Nee, joh. Doen. nee joh. Doe de groeten. Ja, zal ik doen. Dag Ruud. En jij nog een fijne uitzending. En slaap je. straks lekker. Doei. Doei. Doei. Zeg, ken jij de wandelman, de wandelman, de wandelman? Zeg, ken jij de wandelman? Die traint voor de vierdaagse. Mark. Zo, dat is snel, Mark. Ja, hallo. joh. We zijn, uh, het gaat zeker snel. En het grappige is, alle uh, militairen die lopen nou uh, bijna naast ons. Dus uh, het grappige is, die jongens zijn ook alweer aan het zingen. Dus, uh, ja, en die kunnen ja. goed tempo zetten. Ja, we lopen ze vooruit, dus voor dat betreft. Dus er zijn de Engelsen die naast lopen. En ik weet niet of je wat kunt horen, zo. Moet je even je telefoon omdraaien? Ik loop wel even naar ze toe. <laughs> hi guys. Ja, en nou dan denkt hij dat hij tegen me moet denkt zij dat ze tegen me moet praten. Dan stopt ze meteen met zingen nee, natuurlijk. Ja, dat is ook geluid. Hé, <laughs> hey, Mark, nee, gaat het allemaal nog goed. Ja, ja, ja, ja, Het gaat eigenlijk, dat zeg ik iedere dag te goed. Ja, gaat hoeveel gaat kilometer hartelijk. heb je erop zitten? Uh, nou, we lopen nu bijna een uurtje, dus ik denk iets van 5, 6 kilometer. Het gaat dan niet zo snel natuurlijk, omdat we uh, de smalle straten van Nijmegen, Complex hebben we nou gehad. We lopen trouwens nu de Via Gladiola over, voordat ah. we daar vanmiddag komen, maar uh, ja, die steken we nu over en dan gaan we zo richting uh, Overasselt. Dat is uh, de eerste stop, dus uh, het gaat goed. Nou Lekker. mooi. Ach, je krijgt ook applaus en terecht. Uh, ja, Wandelman? Ja, je bent, ik heb namelijk nog anderhalf minuut en dan gaan we naar Martijn van Beek met het nieuws luisteren. Dus um, uh, jij weet ook altijd wat voor weer het wordt. Nou, is het met die hele vier dagen zo dat iedereen volgens mij in regenpak in een heerlijk zonnetje heeft gelopen de afgelopen week? Ja, nou, we hebben geen regenpak. Ja, we hebben woensdag het regenpak aangehaald. En gistermiddag de laatste drie kilometer. Dus oh, is toch? Niet met zakken uit de lucht. Uh, maar goed, dat maakt niet uit. We hebben twee pas schoenen bij ons in de zak. Dus, uh, dat vond het goed. En wat is de voorspelling op korte termijn? Nou, vandaag zat er nu uh, helder. Je ziet wel dat ze we naar het westen wat de wolk komt overschuiven. En uh, ik heb het idee, maar dan moet je voorzichtig zijn... dat we zelfs uh, droog houden tot we over de kines zijn. Heel dat lekker. Is in Nijmegen. Nederland, zuidwesten is wat vochtiger, gevoeliger. Maar uh, waar wij nu allemaal lopen lijkt het vandaag helemaal droog te blijven. Nou, dat zou mooi zijn voor het publiek. Want het komt straks ook met duizenden ons aanmoedigen, Zoals het iedere dag uh, gebeurt. Dat is fijn als in, dat uh, niet in de regen gebeurt. Ja, dus, dat is altijd prettiger. Komt er überhaupt nog een zomer, Mark? Nou ja, die is al, die is al begonnen. Hè? Maar als je bedenkt uh, dat we nog uh, in Nederland leven dat we de laatste jaren natuurlijk verwend zijn. En dat je een wisselvallige zomer met uh, wat zon, wat regen. Dat dat in principe volgens heel normaal is. Dat wij niet uh, twee uh, hittegolven moeten hebben in de zomer. Oh dat ja, nou, zo kan uh, ik ook het weer voorspellen. Ik ga naar het nieuws, maar ik bel je straks nog even hoor, Mark. Ja, nee, dat is goed. Ik blijf wel de lijn. Ja, niet uh, nu, maar ik straks op